Premier Rutte had het bij het verkeerde eind wat betreft de Europese steun aan Griekenland. Rutte noemde bijna 110 miljard euro als totaalbedrag. En daar zat volgens hem dus ook de steun van 50 miljard van de banken in. Maar uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer blijkt dat die 50 miljard er niet bij zat. En dat het totaalbedrag dus geen 110, maar ongeveer 160 miljard euro is. Dat bedrag wordt door de EU, het IMF en de banken als steun aan Griekenland verstrekt tot 2014. De halfjaarscijfers van KPN bevestigen de problemen waar het bedrijf mee worstelt. De netto-winst daalde met 11 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. KPN heeft het vooral moeilijk op de markt voor mobiele diensten. Daar daalde de omzet met bijna 9 Het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd nieuwe tarieven te gaan invoeren. De Noorse Veiligheidsdienst is in maart getipt over een bestelling van Anders Breivik in Polen. Hij had spullen gekocht bij een Pools chemiebedrijf dat in de gaten werd gehouden. De aankoop was legaal, dus ondernam de Noorse Veiligheidsdienst geen actie. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van het brandbevorderende natriumnitriet in Polen. Maar of hij dat bij dat bewuste Poolse bedrijf kocht is niet duidelijk. Op de wereldranglijst van duurste parkeersteden staat Amsterdam op de achtste plaats. Om een dag een auto te parkeren moet in Amsterdam bijna 40 euro worden betaald. Dat blijkt uit internationaal parkeeronderzoek. De Noorse hoofdstad Oslo is met ruim 60 euro per dag de duurste stad ter wereld. Gevolgd door Kopenhagen met ruim 50 euro. De goedkoopste wereldstad om een auto te parkeren is de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het dagtarief is daar 63 cent. Prins Albert van Monaco en zijn vrouw, prinses Charlène, beginnen een rechtszaak tegen L'Express. Dat gezaghebbende Franse Weekblad publiceerde een paar dagen voor het huwelijk van de twee een artikel over een ruzie tussen het stel. L'Express schreef dat Charlène niet zou willen trouwen omdat ze erachter was gekomen dat Albert nog een buitenechtelijk kind had. Dat kind zou zijn verwekt toen ze al een relatie met hem had. De Zuid-Afrikaanse bruid wilde volgens L'Express naar Zuid-Afrika vertrekken... maar is op het vliegveld van Nice tegengehouden door de politie. Albert en Charlain zeggen dat daar niets van waar is... en slepen het blad dus voor de rechter. Dan het weer nog, bewolkt en regenachtig. Het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland. Morgen wat meer ruimte voor de zon, smiddags een bui... en 20 tot 23 graden. ANRB ah, Verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voor knooppunt Amstel 2 kilometer Viede. Er is daar een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A10 Zuid is dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Ook de nasleep van een ongeluk. Tussen Roelovarensveen en Hoogmade. 5 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Raansdorp. 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is drie minuten over negen. Premier Rutte heeft voor verwarring gezorgd over de steun aan Griekenland. En dat in een tijd vol wantrouwen en onzekerheid op de financiële markten. Hoe denkt de oppositie over zijn optreden? U hoort de oppositie zo in onze uitzending. We gaan eerst naar Oslo. Anders Breivik eh, die is vorig jaar maart in Londen geweest... om een politieke bijeenkomst van PVV-leider Geert Wilders bij te wonen. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. Breivik zou daar ook leiders van de English Defence League... een extreemrechtse protestbeweging hebben ontmoet. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Eh, Dirk, wat schrijft de krant daarover? De krant schrijft dat hij, uh, dus Breivik, inderdaad nauwe contacten had met uh, leden van de English Defence League. De krant uh, The Telegraph citeert ook uh, namen die dat bevestigen. De contacten liepen enerzijds via Facebook. Daar zou hij een heel aantal uh, vrienden hebben bij de uh, English Defence League. En volgens dus ook uh, in Londen zelf, toen hij in maart verleden jaar uh, naar voelde... Ik voelde dat hij naar Londen moest reizen om, uh, om de bijeenkomst met PVV-leider uh, Wilders daar uh, bij te wonen. Heeft de krant bewijzen voor uh, dat soort bezoeken, dat soort banden? Ja, zij uh, baseert zich op gesprekken met vooraanstaande figuren in die rechtsextreme groepering. Uh, citeert ook namen. Uh, van uh, bijvoorbeeld een Daryl Hobson die zegt dat, uh, dat hij leiders ontmoette tijdens zijn bezoek, uh, dus leiders van die English Defence League, tijdens uh, zijn bezoek in maart verleden jaar. En dat hij, dat hij ook bij een, bij, de, bij een van de demonstraties in Engeland aanwezig zou zijn geweest. Voorlopig schrijft alleen een Britse krant uh, de Telegraph daarover. We zijn ook aan het uitzoeken of dat klopt. Dus nu even teruggaan naar een, uh, Noorwegen. Uh, Dirk, uh, premier Stoltenberg zei juist dat versterking van de democratie... het antwoord is op terroristische dagen, daden. Uh, wat vinden de Nooren op het ogenblik van hun premier? Ja, hij krijgt veel steun. Hij maakt een heel sterke figuur. Kun je zien bijvoorbeeld ook gisteren tijdens de uh, roze demonstratie... waar mensen allemaal met bloemen he, in, die, in, in door Oslo liepen. En hij alleen op het podium stond en, en veel bijval oogste. De premier klopt iedereen op de schouders. Hij krijgt zelf ook veel lof terug van de bevolking. Iemand dankte de eigen politici ook voor hun inzet. Dus ieder, ieder geeft elkaar lof. En ja, hij manifesteert zich eigenlijk een beetje als een fatsoenlijke leider. Hij wil ook geen politiek gewin halen uit deze situatie. Dat is duidelijk. De politieke partijen staan eigenlijk aan nu als één blok uh, achter elkaar en, en achter, hun, uh, achter de premier. En dat politieke fatsoen wat jij noemt, direct doet dat het goed bij de Nooren op dit moment? Ja, maar je ziet ook wel kritiek, kritiek aan de rand. Want ik denk, de Nooren zijn vooral nog uh, uh, ja, geschokt en... ...willen dit drama nog verwerken. Dat zie je uit de beelden. Men is nog niet helemaal uh, eroverheen. Maar uh, in de media zie je in Ingezonden... ...dat er toch ook wat kritiek is. Um, dat je leest van... ...ja, de politici hebben deze daad uiteraard... ...deze terreurdaad niet uh, veroorzaakt. Maar uh, de verantwoordelijkheid kunnen ze ook helemaal niet van zich afschuiven. Uh, er is wat één... Uh, uh, lezer schrijft, er is ook wat je zou kunnen noemen politieke inteelt. De media weren bepaalde opvattingen, die mogen niet aan bod komen. Ja, en de premier heeft het wel gemakkelijk door te zeggen, we moeten de democratie versterken. Ja, laten we dan maar eens beginnen. Door die politieke inteelt en journalistieke inteelt te stoppen, uh, stelt die lezer voor in de krant Aftenposten. Ja. Hoe is de situatie nou, uh, Is die vergelijkbaar met, met die in Nederland voor de moord op Minf Pim Fortuyn? Ja, Noorwegen is, kun je zeggen, net zoals de andere Scandinavische landen, een staat die is opgebouwd door de sociaaldemocraten na de Tweede Wereldoorlog, waar West-Europa eerder door de Christendemocraten werd opgebouwd. Het grote verschil zit hem in de zuilen. Je hebt hier geen zuilen. En dat betekent dat ieder hoge belastingen betaalt, dat ieder veel voorzieningen terugkrijgt, maar dat je ook niet aan dat systeem kunt ontsnappen. Dus uh, gezondheidszorg, onderwijs, een hele hoop andere voorzieningen worden allemaal via de belastingen betaald, zijn voor iedereen. Er is een grote mate van gelijkheid van omverdeling van de welvaart. Maar ja, er zitten ook ongenoegen en dat ongenoegen kon eigenlijk niet gekanaliseerd worden. In ja, lang veel decennia moesten de rechtse partijen zien dat... Uh, ...zij ook naar het midden opschoven... ...omdat hun eigen achterban inzag... ...dat al die voorzieningen ook voordelig waren voor, voor henzelf. En dus uiteindelijk zijn dan protestpartijtjes ontstaan. In Denemarken eerst, vervolgens in Noorwegen... ...tegen die beduttelende welvaartsstaat van de sociaaldemocraten... ...zo werd het aangevoerd En daaruit heb je dus de Deense volkspartij... ...de Noorse vooruitgangspartij... ...die later dan het migrantenthema zijn gaan bespelen. Ja, en dat heeft dan ook in Nederland... Uh, in invloed gehad op onder meer Wilders, die, meneer Wilders, die hier naar Kopenhagen is gekomen om uh, zijn inspiratie te halen. Ja. ja. En, ja. en Breivik heeft zich dus, natuurlijk op extreme wijze tegen dat Noorse model verzet. Kan je zeggen dat door zijn gruwelijke daad het uh, politieke debat over dat Noorse model in, in een stroomversnelling raakt? Of is dat moeilijk te voorspellen? Dat is moeilijk te voorspellen. Voorlopig niet. Maar ik heb gisteren wel op de Noorse televisie commentatoren die gezegd hebben: ja, dit moet. Dit heeft gevolgen, dit is 9 september 2001 voor de Amerikanen, dat hebben we nu 22 juli, 2011 voor de Noorden, dus dit heeft enorme gevolgen. Voorlopig lijkt het erop dat, uh, dat de premier toch wel gare kans binnen van deze situatie. Hij, uh, hij is bijzonder populair, maakt een sterke figuur, maar, uh, maar ja, hoe, het, hoe het op termijn zal zijn, dat, dat moeten we nog afwachten. Dirk Evers, Scandinavië-correspondent, dank weer. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister De Jager van Financiën heeft in een brief tekst en uitleg gegeven... over de vraag hoeveel geld er nu precies naar Griekenland gaat. Rutte sprak donderdag de premier na het akkoord van de Europese regeringsleiders... over een noodpakket van 109 miljard euro. De verwarring was groot toen andere regeringsleiders spraken van bijna 160 miljard euro. Een uurtje geleden probeerde verslaggever Wilco Boom ons uit te leggen hoe het dan wel zit. Het punt is, Rutte had donderdag over 109 miljard steun, inclusief 50 miljard van de banken. Dus ruim 50 van de overheden en 50 van de banken. Tot medio 2014, zei je er steeds bij.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 ruim 100 miljard van de banken. De steunoperatie kostte Eurolanden tot 2020, dus 109 miljard... zonder bijdrage van de banken. En dat is ongeveer twee keer zoveel als Rutte donderdag zei. Tja, nou, we hebben nu contact met uh, Tweede Kamerlid voor D66, Wouter Koolmees. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. U heeft de brief ook gelezen. Is het u duidelijk nu? Ja, het is wel duidelijk, ja. <kuggen> het zijn een, een hoop cijfers onder elkaar, maar... De brief is wel een stuk helderder dan uh, de berichtgeving van donderdag. Ja. Uh, wat vindt u eigenlijk van de wijze waarop Rutte heeft opgetreden? Want er um, werd al gezegd eerder door onze verslaggever Wilke Boom, die dan dat weer vernomen had in uh, de wandelgangen. Dat voor rust op de financiële markt, die je niet bij politici moet zijn. Dat lijkt mij niet een juist beeld uh, op dit moment <laughs> voor politici. Nou ja, ik, vind, ik vind het, het, het onhandig. Uh, want uh, afgelopen donderdag werd nog een suggestie gewerkt dat het uh, ging om 109 miljard min 50 miljard. En nu blijkt dat het publieke geld, dus dat de belastingbetaler betaalt, uh, echt 109 miljard is. En aangezien Nederland uh, ongeveer 5% daarvan bijdraagt, uh, heb je toch over, over grote verschillen, over 2 miljard euro uh, ruim. Ja. Uh, ik vind het onhandig dat er zelf wel verwarring over blijft uh, uh, bestaan. Maar is, is, is onhandig niet een um, uh, ja, wat zachte bespiegeling? Want het wantrouwen en onzekerheid is groot op dit moment op de financiële markten. Uh, bij de minste geringste gebeurtenissen, dalen de koers en stijgt de rente, dan kan ja. je zoiets er toch niet bij gebruiken. Nee, dat klopt. Maar uh, als ik nu de brief lees, dan zie ik dat er een veel groter pakket ligt om, om Griekenland te steunen. En dat is juist goed voor het, voor het uh, vertrouwen in de financiële markten. En ik ga er maar vanuit dat uh, Rutte en de Jagen vorige week donderdag een fout hebben gemaakt. Uh, en niet meer dan dat. Maar dat is wel heel erg onhandig omdat je er toch discussie over, over blijft houden. De uh, bottom line is wel dat, dat uh, als je het pakket nu ziet... dat er echt iets wordt gedaan aan de schuldpositie van Griekenland. En uh, hoop ik dat Griekenland er uh, zelfstandig uit kan komen. Ik ben de Tweede Kamerlid Ed Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. U vervangt uw uh, collega als uh, woordvoerder op dit dossier, uh, meneer Plasterk. Uh, meneer ja. Groot, um, is dit onhandig of voelt u zich misschien nog wel verkeerd ingelicht ook? Uh, nou ja, dit is, uh, ik vond het uh, net zoals de heer Koolmees onder de categorie onhandig. Uh, dat had allemaal wat, uh, wat, wat strakker en wat beter gekund. Het is wel zo dat deze brief inderdaad meer duidelijkheid uh, schept. Ja. ja, ik denk dat de verwarring er ook uit voortkomt. Ja, omdat de regering een beeld heeft willen schetsen dat uh, de private sector, zeg maar de banken en de overheden in gelijke mate uh, bijdragen. Nou, daar heb ik nog wel mijn twijfels bij, want als je gewoon naar de bedragen kijkt, dan, uh, dan is het harde verlies van de banken leiden op die uitzettingen in Griekenland. dat is maar 13 miljard. Uh, terwijl wat de, de, de overheid doet, uh, ja, daarvan mogen we verwachten dat de verliezen erop veel groter uh, zullen zijn. Ja, maar meneer Grote, ik vroeg het expres zo overkeerd ingelicht, omdat het wel gaat om, om veel geld. En de Nederlandse bijdrage nu zo'n beetje verdubbeld van zo'n 2,5 miljard naar 4 tot misschien wel 5 miljard. Ja, dat is onhandig, maar waar ik nog meer... In Alleen maar onhandig? Uh, nee, maar waar ik nog meer in geïnteresseerd ben, is wat het uh, totale plaatje gaat worden, ook na 2014. En ik vind dat, uh, uh, u heeft het over 4 miljard, ik denk dat de totale rekening voor de Nederlandse belastingbetaler nog veel verder gaat oplopen. En ik zou graag willen dat de regering daar ook eens wat meer uh, beeld en geluid bij geeft. Want dat blijft nog echt heel onduidelijk. Meneer Koolmees, u. ik hoorde u reageren. Ja, nee, ik ben het wel eens met wat de heer Groot zegt. Want uh, ik heb altijd gezegd, uh, het redden van Griekenland kost de Nederlandse belastingbetaler geld. Uh, en ook ik denk dat het de komende uh, jaren het bedrag gaat oplopen. Ook al omdat het noodfonds, het uh, EFSF, uh, uh, wordt uitgebreid. En daar waarschijnlijk toch meer geld in gaat moeten. Ja. Ik vind het ook goed, omdat je, uh, het belang van het redden van Griekenland is zo groot. Ook voor de Nederlandse economie en voor de Nederlandse belastingbetaler. Dat je dat uh, goed kunt verdedigen. En wat ik hier zo onhandig aan vind, is dat je weer zo'n discussie daarover krijgt. En dat het vertrouwen in de euro... Uh, weer een, een, een kras krijgt. En dat, dat vind ik vooral heel slecht. Ja, ja terwijl Rutte toch het idee gaf uh, op de persconferentie... dat hij het allemaal heel goed doorgenomen had. En dat hij het allemaal goed in de gaten had. En dat de journalisten het vooral niet begrepen. Uh, heeft u daar nog moeite mee, meneer Koolmees? Nee, daar heb ik geen moeite mee. Het is meer, wel een beetje gênant. Uh, uh, maar ze, ze, ja, wat ik zeg, Rutte en de Jager hebben waarschijnlijk een fout gemaakt... Of, of het niet goed uitgelegd afgelopen donderdag. Of een andere suggestie gewekt. Uh, maar in de bottom line is: uiteindelijk uh, betalen de belastingbetalers 109 miljard euro. Uh, en de Nederlandse belastingbetaler is ongeveer 5% daarvan. Dus, dus ongeveer 5 miljard, ruim 5 miljard. Ik vind dat te verdedigen, omdat de belangen nog veel groter zijn dan alleen uh, deze garanties van 5 miljard. Maar nogmaals, heel erg onhandig. Meneer Groot, uw steun voor de kabinetsplannen in dit opzicht is niet in het geding? Uh, nou, we willen wel, we willen wel uh, graag meer duidelijkheid over de omf, wat er nou de omvang van de uh, bank, bijdrage van de banken nou uh, precies wordt. En we willen ook eerst ook echt meer inzicht in wat, ja. uh, wat het totaalplaatje gaat worden voor de Nederlandse belastingbetaler. Meneer Groot, waarom is daar zoveel, zoveel onduidelijkheid over nog steeds over het aandeel van de banken? Waarom, waarom komt die helderheid niet? Nou, de, uh, ja, en vooral ook wel de bijdrage is van de Nederlandse uh, belastingbetaler. Mm -hmm. Ja, ik denk dat de regering die blijft uh, ja, hardnekkig vasthouden om hem aan een beeld te geven... dat uh, de, de, de banken en de overheden in gelijke mate bijdragen. Uh, dat beeld moet blijkbaar overeind gehouden worden. Uh, maar wij, willen, uh, wij zien graag... een. Uh, uh, ja, echt een realistische uitzetting van wat, over wat dit de, de Nederlandse belastingbetaler nou echt gaat kosten. Betekent dat dat u nog niet zo gelooft dat de banken even redig veel bijdragen? Uh, zoals, ik het, zoals ik het nu inschat, uh, loopt de rekening voor de belastingbetaler uh, behoorlijk wat hoger op dan de rekening voor de banken. In de periode tot 2019, uh -huh. want na 2014 dan krijgen de banken ook voor een deel van de schulden, uh, staatsgaranties. En die staatsgaranties worden verstrekt uh, door, de, door het uh, door dat Europese fonds. En dus moeten Rutte en de jager het nog maar even komen uitleggen. Ja, dat vind ik wel. Goed. Hartelijk dank, heren. Koolmees, Wouter Koolmees van D66 en Ed groot van de Partij van de Arbeid. Duidelijk de provincie Overijssel gaat geld uitlenen aan particulieren. De deputeerde Theorietkerk van de provincie legt uit waarom ze gaan bankieren. Eerst maar eens even kijken of er eh, nog files zijn. Wijnand Zwaan, vertel eens. Ja, het is echt druk is het niet geworden vanmorgen. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd en dat leidde tot file. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar staat voorknopend Amstel, twee kilometer. De verbindingslust naar de A10 Zuid is daardoor dicht... A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden nog 5 kilometer. De nasleep van een ongeluk is dat, maar de weg is weer vrij. Het is daardoor ook wat drukker op het alternatief. De A44 richting Den Haag bestaat bij Wassenaar 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. KPN waarschuwde er een paar, geleden, waar, paar weken geleden al voor. De omzet daalt en de kwartaalwinst krijgt er een flinke knauw door. Het komt 11% lager uit, omdat mensen door mobiel internet veel minder sms'en en gewoon mobiel bellen. Financiële redacteur André Meijnenma. André, tweede kwartaal, de cijfers zijn bekend van KPN. Hoe heeft het bedrijf het gedaan? Ja, de omzet zouden ze teruglopen met zo'n uh, 2%, naar 3,3 miljard. De nette winst zouden ze teruglopen met 11%, naar 414 miljoen. We waren natuurlijk al gewaarschuwd, zoals je zegt. Uh, bovendien heeft de KPN ook de nodige maatregelen aangekondigd... om die dalende omzet en die dalende nette winst tegen te gaan. Want mensen gaan dus door het... Uh, de, de, de, zeg maar, door hun smartphones en het openstaande internet en de apps die erop zitten, veel minder sms'en en veel minder mobiel bellen gebruiken andere applicaties. En daardoor zagen ze ook in het tweede kwartaal bijvoorbeeld de inkomsten bij mobiel bellen met zo'n bijna 9% teruglopen. Nou, dat tijd moet gekeerd worden. Ze hebben vorige week aangekondigd nieuwe abonnementstarieven gaan invoeren. Waardoor je dus meer moet gaan betalen als je veel mobiel internet hebt. Dat wordt allemaal duurder. En je moet ook meer gaan betalen voor de aanschaf van een smartphone. En daarmee proberen ze iets van die kosten die ze daardoor kwijtraken, die omzet, eh, terug te halen via een andere weg. En bovendien gaan ze ook natuurlijk realiseren. Er gaan zo'n 4.000 tot 5.000 banen uit de komende tijd. Nou, al die kosten voor die reorganisatie en dergelijke die komt allemaal te lasten waarschijnlijk al in de tweede helft van dit jaar. Dus zo bezien wordt het een weinig florisant financieel jaar voor KPN. Hmm. Hoe reageren beleggers op dat nieuws, eh, André? Nou, die, die, ja, die wisten het eigenlijk al natuurlijk. Hè. Want KPN had een winstwaarschuwing de deur uit gedaan. Uh, hij heeft het nodig aangekondigd om te gaan veranderen. Dus de beleggers kijken hier niet van op. Ze nemen de, de cijfers tot zich. Op dit moment staat de koers van de KPN zelfs gewoon 1,8% hoger. Uh, zoals gezegd, omdat men eigenlijk al wist dat het slecht ook okay. dus aan het komen. Goed. André Meijnenwa, vanaf de beurs. beursvloer. Nou, dankjewel. Amerikaanse president Obama heeft ook geldproblemen. In een televisiespeech afgelopen nacht heeft hij kritiek geuit op de republikeinen. De manier waarop zij de oplopende schuldencrisis willen aanpakken... dat zint Obama niet. 2 augustus bereikt de Verenigde Staten zijn schuldenlimiet. En als dat plafond niet wordt verhoogd... dan kan zijn land de schulden niet meer betalen. Obama zegt dat politiek denken nu even aan de kant gezet moet worden... en alleen de oplossing van dit probleem nog telt. While Republicans might de like to willen zien... and no revenue at all. There are many in the Senate who have said, yes, I'm willing to put politics aside and consider this approach because I care about solving the problem. And, to his credit, this is the kind of approach the Republican Speaker of the House, John Boehner, was working on with me over the last several weeks. The only reason this balanced approach isn't on its way to becoming law right now is because a significant number of Republicans in Congress Correspondent Jacqueline Ekman in Washington. horen het Obama zeggen. Er ligt een evenwichtige oplossing. maar die wordt door een aanzienlijk aantal Republikeinen tegengehouden. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat gaat om uh, de Republikeinen die eigenlijk uh, sinds de midtermverkiezingen net uh, in het huis van afgevaardigden zijn gekomen. Dat zijn de, de Republikeinen gekozen door de Tea Party aanhang, de echte conservatieven. Die willen koetkekoet, wat er ook gebeurt, geen belastingverhoging. En wat voor deal er ook komt, het deal die de democraten voor ogen hadden, daar zat ook uh, belastingverhoging in voor de rijken. Maar daar willen ze niet aan. De verschillen zijn ze nou uiteindelijk overbrugbaar, denk je? Um, nou ja, als je zo hoort, zowel Obama, maar ook uh, de uh, leider van de uh, Republikeinen kwam aan het woord, uh, Bener. Als je zo hoort, dan, dan lijken de kansen steeds kleiner te worden. Er worden echt de alloude politieke stokpaardjes worden bereden. Um, uh, de Republikeinen willen allemaal programma's korten als het aan de democraten ligt. Rijken uh, uh, mogen geen uh, echt extra belastingen betalen, terwijl dat wel zou moeten. Als je, de, um, als je de staatsschuld wat wil terugkomen. En de Republikeinen vinden dat de democraten te veel geld uitgeven. En Obama wil weer een blanco cheque En daar wil ben er absoluut niet aan. Dat is natuurlijk een lastige positie voor Obama. Hij klinkt hier wat bozig. Um, toont hij zich nou een leider die boven de partijen staat? Nou, hij probeert het wel. Afgelopen vrijdag um, kwam hij ook nog met de verklaring. Daar was hij eigenlijk nog bozer. Hier probeerde hij toch iets meer afstand te nemen. Hij deed ook een oproep aan, aan kiezers om uh, een, een congresleden te mailen, te schrijven... en te vragen om een compromis te sluiten om te komen tot een overeenkomst. Het is eigenlijk wel een beetje dubbel, want um, hij is ook mede verantwoordelijk... voor het feit dat er nu nog steeds geen overeenkomst is... omdat hij ook vaak aan de onderhandelingstafel zit... Hij richtte zich tijdens zijn speech ook, ook vooral tot de kiezer. Hè. Wat vindt de Amerikaan ervan, van dit geruzie? Nou, de Amerikanen over het algemeen uit een eerdere peiling van CNN blijkt dat de democraten en hun plannen iets meer sympathie krijgen. Maar over het algemeen zijn de meeste Amerikanen het gewoon zat. Dit is al maanden aan de gang en uh, als het de Verenigde Staten niet lukt om tot een overeenkomst te komen, om hun schulden niet te betalen, dan slaan ze gewoon een flate figuur en uh, ja, dat, uh, dat willen ze gewoon voorkomen. En zij zijn als geen ander dan het slachtoffer ook, want de economische gevolgen zullen natuurlijk uh, groot zijn. Ja. Ja, inmiddels zijn Amerikaanse banken voorbereidingen aantreffen voor het geval de regering zijn schuld niet meer aflost. Um, of een hoge kredietwaardigheid verliest. Uh, het is dus niet onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren: dat de VS voor 2 augustus het schuldenplafond niet heeft verhoogd. Ja, inderdaad. Met alle economische gevolgen van dien: een hogere staatsschuld, hogere rente. Uh, dalende dollar. Uh, maar waar je op hoopt, als je deze mannen zo hoort, en de afgelopen maanden zo hoort, dat het voornamelijk gaat om, om, om zware politieke retoriek, om de achterban en de stemmers te laten zien dat er echt gevochten wordt voor hun belangen. En uh, dat er achter de schermen uiteindelijk wel een goede overeenkomst wordt gesloten. En dat is waar iedereen nu maar op hoopt. Dat zei Jacqueline Ekman vanuit Washington. Over Rijssel begint een groene leenbank... waar burgers en ondernemers geld kunnen krijgen... voor kansrijke, duurzame energieprojecten. Het is de eerste keer dat een zogenoemd energiefonds... beschikbaar wordt gesteld door een provincie. Gedeputeerde Theo goedemorgen. Goedemorgen. En waarom komt u daarmee? Het is erg belangrijk uh, voor de langere termijn... om uh, ook een goede toekomst voor onze kinderen te hebben. Nou, dus fossiele brandstof raken op. En dan willen we graag uh, nieuwe energiebronnen aanboren... Met innovatie, die ook werkgelegenheid opleveren. En daarnaast willen we ook meer aandacht voor energiebesparing. zodat we ook met minder energie hier omgaan. En daarvoor uh, stellen wij voor uh, aan Provinciale Staten van Overijssel. om een energiefonds van 250 miljoen in te richten. Kijk eens aan, het heeft vliegen in één klap. Maar hoe werkt het? Wat moeten we bij zo'n groen fonds ons voorstellen? Wat je kan voorstellen is dat uh, wanneer er een, uh, een groot energieproject. Uh, Bijvoorbeeld het aardwarmteproject onder de glastuinbouw optreedt, dat wij niet gaan subsidiëren, dus geld gaan geven, maar dat wij met het geld gaan deelnemen in zo'n ontwikkeling. Of we stellen een achtergestelde lening voor, of een gewone lening, zodat het geld ook weer terugkomt. Dus dat betekent dat over 10, 15 jaar, wanneer we de 250 miljoen hebben geïnvesteerd in deelnemingen of leningen, dat het geld weer terugkomt... en dat we dan weer nieuwe dingen kunnen investeren. Want investeren in energie is onze overtuiging. Dat levert uiteindelijk ook weer rendement op. Ja, ik zei het net al, het gaat om kansrijke energieprojecten. Maar wie gaat dat beoordelen, of het kansrijk is? We hebben daarvoor een... Uh, de staten zelf hebben daar de hoofdlijnen de kaders voor, uh, voor gesteld. Heeft u die uh, kennis? Nou, in ieder geval is het van belang dat met de investering van 250 miljoen euro via het fonds... er 1 à 2 miljard uit de markt wordt gehaald. Dus het heeft een grote multiplier. Het levert werkgelegenheid op, dat is van belang. Maar het is ook van belang dat de CO2-reductie, dus afname, plaatsvindt. Dus dat zijn de politieke doelen. Daarnaast hebben we een adviescommissie, een kleine commissie... die kennis heeft en kunde heeft van energie en innovatie. Die gaat adviseren... En dat betekent dat zo'n uh, beheerder van het energiefonds dan ook vrij snel tot zaken kan komen. Meneer Giet kijk, ik heb nog niet helemaal een beeld van het soort projecten waar we dan aan moeten denken. Heeft u een voorbeeld? Ja, als het gaat om energiebesparing is dat heel uh, uh, overzichtelijk. Je hebt bestaande huizen, met name uh, de corporaties, hebben veel bezittingen. Je ziet dat uh, er te weinig uh, geïnvesteerd wordt in energiebesparing, want dat is vinden wij ook goed voor de lastenverlichting van de burger. En dat betekent dat we zo'n 10.000 woningen extra aan energiebesparingsmaatregelen willen zetten. Dat is één onderdeel. Het belangrijke andere onderdeel is dat er al bedrijven zijn, bijvoorbeeld uit Amerika, die in Europa willen landen. We hebben er twee op het oog, daar zijn we mee in gesprek. En die hebben een wel een sluitende business case zoals dat heet, maar... Ze hebben tijdelijk een financieringsarrangement nodig om uiteindelijk ook over acht à tien jaar rendabel te kunnen draaien. Want daar springen wij dan op in en dat betekent dat dat bedrijf waarschijnlijk in Overijssel gaat landen. Kijk eens aan. En het fonds komt er zeker? Nou, de staten zullen in september... Uh, daar een besluit over moeten nemen. Maar de provinciale staten van Overijssel hebben al eerder aangegeven dat uh, ze heel graag dit energiefonds willen. Die hebben de kaders ook aangegeven okay. en, en wij hebben als bestuur dat uitgewerkt. Dus ik ben ervan overtuigd uh, dat ze daar positief in staan. Een gedeputeerde Theorie Kerk. dank. Dan nog even naar het voetbal van vanavond. Want FC Twente begint dan aan de voorrondes van de Champions League. De Roemeense FC Vaslui komt op bezoek niet in de goalsvesten. U weet dat, moet uitgeweken worden naar de Gelre Doom. En sterspeler Brian Ruijs die kan ook niet meespelen met de ploeg van Co-Adriaanse. Maakte de trainer bekend tijdens de persconferentie. Uh, met Brian uh, gaat het beter met zijn blessure, Maar nog niet dusdanig dat hij uh, in de groep zit. Hij is ook niet meegegaan. Hij uh, wordt behandeld in het stadion, dus uh, hij is niet uh, bij de selectie morgen. Nee, dat is een streep door de rekening. Ja. Uh, of had u er al rekening mee gehouden? Nou, niet. Want toen ik de blessure zag ontstaan uh, tegen WKE, zag het er niet zo ernstig uit. Dat is ook een beetje zijn eigen indruk en ook uh, de inschatting van de medische stof. Maar uh, hij heeft gisteren toch vrij lang meegetraind. En uh, op een gegeven moment uh, heeft hij toch de training ook gestaakt. Op eigen initiatief, van, uh, nou, het gaat niet meer. En vandaag was het niet veel beter. Dus uh, we hebben hem uh, in Hengelo achtergelaten. Is, is er ook de angst dat het uh, misschien nog veel langer duurt dan? Nou ja, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar dat, dat zal de medisch staf uh, kunnen beantwoorden, ik niet. Maar hij heeft uh, een knietje van de keeper in de achterkant van zijn dijbeen gekregen. Tegen zijn hamstring, vlak onder zijn bil. Er is... Eigenlijk niet stuk. Ja, het is alleen pijnlijk, het is erg pijnlijk, zegt hij. Hoe is het om hier te zijn? en eh, zeg maar even tijdelijk tweede huis. Dat is merkwaardig natuurlijk. Ja, kijk, wij, wij werden natuurlijk eh, in het begin geconfronteerd met de ramp. De, de slachtoffers en de beelden. Maar ja, wij waren in Zeeland, dan laten trainen we in Hengelo. En het, wat, het werd pas echt werkelijk voor ons toen we in het stadion waren we vorige week uh, voor de fotosessie. Toen zagen we eigenlijk pas uh, van binnenuit hoe erg het was. Ja, en vandaag realiseer je, ja, waar rij je eigenlijk heen? Hè? Je rijdt de uh, hele verkeerde kant op en je komt bij, uh, bij zwart-geel en met Vitesse erop. En, uh, voor mij is het vreemd, ik ben natuurlijk wel vaker hier geweest... maar ik kan me voorstellen dat het ook heel vreemd is voor, uh, voor mijn spelers... Uh, ja, dat is natuurlijk een nadeel. Je speelt niet echt thuis. Dat, dat is een nadeel. De kleedkamer natuurlijk uh, is vreemd. Uh, ja, als je op het veld staat, je kijkt naar de tribunes, dat is natuurlijk vreemd. Dus dat is. Uh, ja, nu word je pas echt mee geconfronteerd. Dit zijn echt de directe gevolgen van de ramp waar je nu mee wordt uh, geconfronteerd. Uh, FC20 trainer, Co-Adriaanse tegen Bastigla. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor deze ochtend. Uiteraard, meer nieuws op deze zender. Onder andere bij de collega's van de Karel. Karel Anderswart, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Van alle ondernemers in Nederland is maar liefst 40% het afgelopen jaar slachtoffer geweest van criminaliteit. Grootste stijger is de computercriminaliteit. Die bedraagt inmiddels 25% van de totale schade. Dat heeft ING onderzocht. We spreken met de antifascistische onderzoeksgroep Kafka... die deze dagen met extra aandacht de rechtsextremistische voorraad op het internet in de gaten houdt. En binnenkort zijn er verkiezingen in Egypte... en daar gaan ze gebruik maken van een kieskompas naar Nederlands model. Nou hoort u allemaal in Caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De totale steun aan Griekenland is niet ongeveer 110 miljard... zoals premier Rutte zei, maar ongeveer 160 miljard. Dat blijkt uit een brief die minister De Jager naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het verschil zit hem in de bijdrage van de banken. D66 en de PvdA noemen de uitleg die Rutte vrijdag gaf over de steun aan Griekenland onhandig. Het Britse olieconcern BP heeft zich alweer hersteld van het megaverlies van vorig jaar. Toen werd in het tweede kwartaal door de ramp met een boorplatform in de Caribische Zee een verlies geleden van bijna 12 miljard euro. En nu heeft BP in het tweede kwartaal een winst geboekt van bijna 4 miljard. Door het warme voorjaar doen de suikerbieten het erg goed. Ook de vroege uitzaai speelt een belangrijke rol. Suikerunie en onderzoeksinstituut IRS verwachten een opbrengst van gemiddeld 14,9 ton suiker per hectare. Ruim 18 meer dan vorig jaar. En op de lijst van dure parkeersteden in de wereld staat Amsterdam op de achtste plaats. Een dag te autoparkeren kost in Amsterdam bijna 40 euro. De duurste stad is Oslo met ruim 60 euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Viles staan er nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op loopt het nog vast. Tussen Roelofaar en Sveen en Hoogmade 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. karel Johan de Zwart. 40 van de Nederlandse ondernemers is slachtoffer van criminaliteit. Egypte krijgt eigen kieskompas. Antifascistische onderzoeksgroep Kafka houdt extreem rechts in de gaten. En het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het is drie minuten over half tien. Dit is KHO. Goedemorgen Nederland. Ah! Martijn Grinius heeft deze week als standplaats de Efteling. Zometeen dendert hier weer een rollercoaster door de baan. Maar niet voordat de dagelijkse check van 2,5 uur is uitgevoerd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenerland.ko.nl Van alle ondernemers in Nederland is 40% het afgelopen jaar slachtoffer geweest van criminaliteit. Grootste stijger is de computercriminaliteit. Die bedraagt inmiddels 25% van alle schade. Henk van den Brink van het Economisch Bureau van de ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, computercriminaliteit. Voor ondernemers een groeiend probleem. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het eigenlijk over de traditionele vormen van criminaliteit. zeg Inbreken, eh, fraude, spionage, lastigvallen. Alleen tegenwoordig heet het allemaal anders. Dan heet het hacking en phishing en spyware en spam. En de traditionele vormen van criminaliteit zijn eigenlijk vervangen... in toenemende mate. worden ze vervangen door de virtuele vormen van criminaliteit. Ja, het is, over. het is eigenlijk dezelfde criminaliteit, maar dan via de computer. Ja, op een andere manier gebeurt het nu. Heeft u een verklaring voor die stijging? Ja, die heb ik wel. Kijk, het spreekwoord zegt gelegenheid maakt de dief. En dat geldt eigenlijk ook voor de computercriminaliteit. We zijn allemaal dagelijks bezig in een snelle virtuele wereld. We hebben een smartphone allemaal. We zitten constant op internet. Maar we hebben eigenlijk weinig kennis van wat we eigenlijk allemaal doen. En een rol speelt natuurlijk dat je weinig tijd hebt. Het is een steeds snellere wereld. Je besteedt steeds minder tijd aan allerlei dingen. Dus je bent heel makkelijk het slachtoffer als je ook nog slecht beveiligd bent. Dat is het, we zijn slecht beveiligd. Dat heeft er ze zeker mee te maken, want je kan een hele hoop dieven te slim af zijn natuurlijk. Maar uh, als je geen aandacht besteedt aan uh, wat je allemaal uh, hebt staan op je smartphone, dan uh, ja. doe je het, slacht het slachtoffer. We verwaarlozen het een beetje eigenlijk. Nou ja, we besteden er niet genoeg aandacht aan en ja. we hebben er te weinig kennis voor. En dan uh, is de crimineel uh, je toch weer te, te, te snel en te slim af. Welke vorm van criminaliteit, van die computercriminaliteit, dan is de grootste kostenpost voor ondernemers? Van die computercriminaliteit. Nou, daar hebben we niet specifiek naar gevraagd uh, in ons onderzoek. Maar ik ben natuurlijk. Uh, een heel makkelijk voorbeeld is. de, de valse e-mailtjes. Uh, die verwijzen naar websites van banken. Ja. En ja, dan wordt gauw je bankrekening geplunderd. En dat is natuurlijk ook makkelijk in euro's. Uh, vast hoe groot de schade is. Ja, maar, ja, maar dit ja, geldt altijd... eigenlijk voor de hele wereld. Ik bedoel niet alleen voor ondernemers, toch? Nee hoor, nee. Maar we hebben natuurlijk, uh, ons nu specifiek op de ondernemers uh, gericht. En uh, ja, de zakelijke rekeningen zijn vaak als eerste aan de beurt. Ja. Hoe staat het met de diefstal door werknemers? Hoor je vaak hè, dat die zo enorm groot is. Ja, dat hebben we ook onderzocht. En het uh, ja, is toch wel opvallend dat 1 uh, op de vijf uh, van de ondernemers uh, aangeeft dat er ook door personeel wordt gestolen. Hè, als het slachtoffer zijn van diefstal is ja, 20% dus ook personeel erbij betrokken. Dat vind ik nogal wat. Dat is flink, ja. Als u die nieuwe cijfers nou vergelijkt met die van vorig jaar, wat kunt u dan zeggen? Nou, uh, in ieder geval hebben we gevraagd van wat de ontwikkeling is. En nou, eigenlijk zegt zes van de tien ondernemers, het is een groeiend probleem, het neemt toe. En we hebben ook specifiek aan gevraagd naar de computercriminaliteit criminaliteit wat de verwachting is voor de toekomst. En dan zeggen ze ja. eigenlijk van, nou ja, twee derde denkt dat uh, de schade... door die computercriminaliteit sneller gaat stijgen... dan door de traditionele vormen van criminaliteit. Dus dat is wel een bron van, van zorg. Zijn er eigenlijk regionale verschillen, als we even boven Nederland gaan uh, hangen? Ja, wat wel heel grappig is, is dat uh, in het zuiden... Of, grappig is niet het goede woord, eigenlijk Interessant. in het uh, zuiden van Nederland, hè, dus de drie zuidelijke provincies... zijn er duidelijk meer slachtoffers van criminaliteit. Hoe komt dat? Ja, dat heb ik niet onderzocht. Maar, uh, dat gewoon dat wordt gewoon Dat uh, blijkt uit de enquête. Uh, er is ook meer schade in euro's in het zuiden. Maar ja. tegelijkertijd wordt er ook tenminste geïnvesteerd in beveiliging. Dus dan denk ik ook van daar is nog wel een inhaalslag te maken. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Henk van den Brink van het Economisch Bureau van de ING. Aan de telefoon ook Walter Stol, bijzonder hoogleraar politiestudies aan de Open Universiteit. Goedemorgen. U bent een jaar geleden aangesteld met als aandachtsgebied cybersafety. Ja. En u constateerde toen dat we hopeloos achterlopen in de bestrijding van computercriminaliteit. Er is niet veel veranderd, vrees ik. Nee, nee, nee. Als je dat zo hoort, dan uh, is er niet uh, heel veel veranderd. Ja, het is natuurlijk ook een, uh, een enorm en groeiend probleem. En het valt niet mee om uh, dat uh, er tegen te gaan. Dat blijkt ook wel weer uit dit onderzoek. Waarbij ik wel een, uh, ja, een aanvulling of een nuancering uh, wil toevoegen. Is, uh, dat een belangrijk probleem nou is voor een deel de beveiliging, maar een belangrijker probleem uh, vind ik nog uh, de oplettendheid van uh, van mensen. Namelijk, we zijn te slordig, te makkelijk. Nou ja, uh, kijk, beveiliging is één, technische beveiliging is één. Ja. Het voorbeeld uh, wat net uh, kwam, dat was hè, de bekende phishing-mails. Mm -hmm. je, je krijgt een mailtje waarin staat, uh, uh, uw uh, account uh, uh, is, is vernieuwd, wilt u even inloggen om dat te bevestigen dat u het blijft gebruiken, noem maar wat. En vervolgens log je op de verkeerde website in, uh, een nep-website van jouw bank bijvoorbeeld. Uh, dat heeft niks met beveiliging te maken. Dat heeft met oplettendheid van gebruikers te maken. Maar die dingen zijn toch zo knap dat je bijna het verschil niet ziet? Nou ja, dat is inderdaad de trend. Uh, zeg maar, als je het hebt over trends, is dat uh, wat mij betreft een zorgwekkende trend. Nee. Uh, tot niet zo heel lang geleden uh, waren dergelijke mailtjes heel knullig. Slecht vertaald, slecht opgemaakt. Uh, nou ja, je kon er hartelijk om lachen. Dat, dat mensen zo probeerden om iemand op te lichten. En dat wordt steeds beter. En dat, dat wordt op een gegeven moment straks zo goed dat je mensen haast niet meer kan verwijten om uh, uh, daarin te trappen. Maar en toch dus, zegt u, we zijn niet alert genoeg. Ja. Uh, kijk, als je, maar, uh, als je echt scherp bent, uh, uh, kijk, als je er gewoon vanuit gaat dat jouw bank jou nooit zal vragen via een mail om ergens in te loggen en gegevens in te voeren, dan is dus elke keer dat dat wel gebeurt, uh, is vals. Hoe groot is de schadepost van de computercriminaliteit in dit land? Uh, dat dat dus. uh, is wat mij betreft uh, niet bekend. Uh, omdat er uh, nog hoegaand geen onderzoek is naar uh, de omvang van computercriminaliteit. Daar bent u toch voor? Daar bent u toch voor? Ja, dat klopt. Daar zijn we mee bezig. We hebben net een, een landelijk uh, onderzoek gedaan naar ja. uh, uh, computercriminaliteit. Uh, daar zijn de gegevens net van binnen. En ik verwacht uh, over enige tijd uh, daarvan de resultaten. Maar op dit moment uh, uh, zijn die er nog niet. Maar de gegevens heeft u al wel, alleen de resultaten nog niet. Hoe zit dat dan? Ja, nou ja, we hebben de, de, de, de gegevens binnen. We ja. hebben aan uh, zo'n 10.000 Nederlanders uh, gevraagd uh, uh, hoe het zit met computercriminaliteit, uh, waar ze slachtoffer van worden, uh, hoe, hoe zij computers gebruiken enzovoort. Uh, en uh, nou hebben we al die gegevens en nou moeten we daar uh, zeg maar de analyse nog over doen. Aha, oké. Okay. Doen wij genoeg in de bestrijding van computercriminaliteit? Uh, te weinig, ja. te weinig. Weinig. En dat uh, is voor een deel dus een kwestie van uh, technologie, maar voor een belangrijk deel. En ik, ik ben ervan overtuigd dat dat een steeds groter uh, deel is. Uh, dat is dus de, de menselijke kant van het verhaal. Je ja. kunt nog zo'n hoge uh, verdedigingsmuur opwerpen, maar als je niet precies weet wat de aanvallers aan het doen zijn, dan uh, kun je niet slim genoeg uh, optreden. Is het ook niet zo dat uh, de geschiedenis leert dat je hè, met computercriminaliteit altijd achter de feiten aanloopt? Is dat niet per definitie zo? Ja, maar dat is uh, überhaupt met criminaliteit natuurlijk een beetje zo. Uh, ja. Criminelen die, die verzinnen weer iets nieuws en dan moet je daarop reageren. Het is heel lastig om uh, vooruit te lopen, maar je kunt wel dichter bij de waarheid komen dan uh, nu gebeurt. Wat is, wat is de nieuwste vorm van die criminaliteit? Wat is, wat is op dit moment uh, dat je denkt, oei, daar moeten we even op letten? Nou, waar we nou op moeten letten is natuurlijk de mobiele telefonie en de ja. mobiel internet. Uh, dus, nou, daar um, wordt... Uh, ja, massaal gebruik van gemaakt, steeds massaler. En uh, de verdediging op dat gebied is nog niet uh, optimaal. Dus dat is een, een ontwikkeling uh, waar we snel bij moeten zijn. Ja, en wat, uh, kunt u wat specifieker zijn? Wat voor soort van criminaliteit dan via die mobiele telefoon? Nou ja, uh, uh, uh, allerlei vormen van oplichting. Dat is het, het wat het meest gebeurt. Uh, dus überhaupt Over de hele linie is oplichting uh, prioriteit nummer één. Dus dat zullen we ook over de mobiele telefoon zien. Geeft u een uh, voorbeeld? Hoe, hoe werkt dat? Uh, nou ja, we hadden net natuurlijk al die, die phishing-mails bij ja. de hand. Uh, dan raak je je persoonlijke gegevens kwijt. En vervolgens wordt met persoonlijke gegevens... Uh, uh, wordt er gedaan op jouw naam. Of uh, uh, uh, als je veel persoonlijke gegevens kwijt bent... dan kan het zelfs zo zijn dat je bankrekening uh, wordt geplunderd. Ja. Goed. Uh, beveiliging is belangrijk, maar alert zijn even zo. Is, is nog belangrijker, zou ik willen zeggen. <laughs> Oké, <Okay>, dank. <Ja. wat laughs> Henk van der Brink van het uh, Economisch Bureau van de ING... en Wouter Stol, hoogleraar politiestudies. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. In heel Scandinavië is één minuut stilte in acht genomen... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslagen. Waar komt die traditie van één minuut stilte vandaan? Ineke Stroeken is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en heeft het antwoord. Na de Eerste Wereldoorlog was er een journalist uit Australië... En die wilden de gevallen uit de Eerste Wereldoorlog herdenken. En ook protesteren tegen het feit dat er oorlog was. En die stelde voor om vijf minuten stilte te houden. Nou, dat vond iedereen veel te veel. Maar in Engeland is men toen begonnen met die één minuut stilte. En wij zijn begonnen in Nederland met die één minuut stilte op 9 mei 1945. En dat was op de dam voordat het monument er stond. En vlak van tevoren, de dag zelfs van tevoren, had de gemeentebestuur daartoe besloten. Het wisselt ook een beetje door de tijd heen. Dan weer één minuut en dan weer twee minuten. Maar dat komt omdat, ja, vijf minuten stilte is gewoon veel te lang. Zo lang kunnen we onze mond niet houden... Een minuut stilte, ja, voordat je echt veel bent, ja, dan ligt die minuut weer om. En vandaar dat twee minuten stilte in Nederland het beste werkt. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan wij terug naar een regenachtige Efteling. Martijn Grimius. Iedere dag komen weer duizenden bezoekers naar de Efteling. En de bezoekers met een beetje lef gaan al gauw naar een van de achtbanen die het parkrijk is. Ik sta nu bij zo'n achtbaan. Joris en de Draken houdt een rollercoaster... En voordat de eerste bezoeker daarin plaats mag nemen... moet er nog heel wat gebeuren. Uh, Frank Poels is verantwoordelijk voor de veiligheid... en het onderhoud van alle attracties in de Efteling. Uh, waar zijn jullie nu mee bezig? Uh, we zijn momenteel bezig met het, uh, het controleren... de inspectie van de treinen. Dus, uh, de treinen, worden ja, de, ge... treinen de, de, de wagen, dus waar de mensen straks de, mee door de baan rousen? De bakjes waar de, de, de personen zitten. Daar worden treinen genoemd. Die worden iedere dag gecontroleerd. Dus dat, uh, dat ze veilig zijn. De wielen, beugelvergrendeling... Uh, bevestiging van de bouten. Even, kijk, even, even wat dichterbij kijken, want ja, de, de, de bank wordt nu omhoog gehaald. De, de veiligheidsriem wordt gecheckt. Ja, de veiligheidsriem die wordt iedere ochtend gecheckt. Daarnaast hebben we ook nog de beugels die worden gecontroleerd... of dat die functioneert. Dus dat, dat testen we door het, de beugels langzaam dicht te doen. Om te horen dat je dus tien tikjes hebt. Dus de tien palletjes. Hiervoor zorgen dat de beugel ten alle tijde gesloten blijft. En de baan zelf? De baan wordt helemaal rondgelopen iedere ochtend. Dan worden in ieder geval de bouten gecontroleerd, uh, remmen. Alle zaken die, dus, uh, in, de, die in de baan tekend kunnen komen, die worden gecontroleerd. Uh, de lift, die wordt uh, gecheckt. Dat is kitting waarmee omhoog getrokken wordt. de kitting waarmee je omhoog getrokken ja. wordt. Omhoog wordt getrokken. En het anti systeem. Dus dat is eigenlijk ervoor zorgd van, mocht het om wat dan niet de, de trein tot stilstand komen... ...dat je altijd een anti-rollback systeem hebt ervoor zorgt dat de trein op positie blijft. Nou, dat is dus de bovenkant van de wagen. Die ziet er nu goed uit. Nou, dan lopen we even naar beneden... Want daar moet ook wel uh, het een en ander even worden bekeken. We staan we nu onder het wagentje? Kijken we even, even naar de onderkant. Kijk even naar de onderhoudsmonteur. Ook, uh. Is alles uh, helemaal goed hier? Ja, het ziet op zich al prima uit. Wel als gecontroleerd. Er uh, zit een beetje speling op, uh, op een remvin. Uh, dat is uh, normaal. Maar uh, goed, ik, twijf ik twijfel eraan. Dus uh, moet even de monteur komen kijken. Bij de lichtste twijfel wordt er al uh, ja. iemand geroepen. Ja. Er zal waarschijnlijk niks aan de hand zijn, want er mag speling op zitten. Er zitten rubbers tussen. Eh, die ervoor zorgen dat het allemaal wat kan bewegen. En uh, dan moet even de monteur komen kijken. Of dat het of dat in orde is. En nou is het een houten achtbaan hè, met heel veel boutjes en moertjes. Worden die nu allemaal per stuk gecontroleerd elke dag? Uh, iedere dag worden die gecontroleerd. Dat is sowieso omdat er dus, uh, bouten om ontbreken of los zitten. En daarnaast heb je dan ook nog een, een, een periodieke check die dus ieder kwartaal gebeurt. Uh, dat er dus mensen echt uh, fysiek door de baan gaan klemmen om de buiten te controleren. Die doen we dan merken met een kleurtje. In dit geval zijn die, die de rode streepjes daar. Dat zijn dus die dus de laatste keer uh, gecontroleerd zijn. Dus naast de dagelijkse check die dus echt, uh, waar de mensen door de baan gaan, hebben we ook nog de periodieke check. Waarbij mensen echt door de baan gaan klimmen om de rest te controleren. Wat dus eigenlijk lopend niet te controleren is. Nou zijn die karretjes al gecontroleerd. Dus misschien dat we die veiligheid alvast even kunnen testen, zo, uh, zo meteen. Hè? Uh, ja, dat kan. Dan gaan we even deze controleren. Ja. En die gaan we dan even checken met z'n tweeën. Nou, dan lopen we naar boven. En dan gaan we de veiligheid testen van Joris in het raak. Dat moet ook gebeuren. Eens kijken of het allemaal goed gaat. Alleen zo de het wordt opgestart. Uh, nou meneer Poels, uh, uh, de trein, het treintje staat voor ons. Hij is, hij is helemaal veilig hè? Ja, hij is helemaal gecontroleerd uh, van boven tot onder. Dus uh, nu is hij klaar voor uh, gebruik. Oké, okay, nou ja, de, de beugels die staan open. Nou, u zou zeggen. Gaan we voorin zitten. Nou, dan gaan de beugels dicht. Ja, Waar wel. ik natuurlijk altijd bang voor ben. En dat is misschien bij deze attractie misschien wat minder. Uh, maar zeker bij een attractie die over de kop gaat. Als je dan een beugel over je heen krijgt, dat die open vliegt. Uh, ja, dat, daarvoor zijn die extra checks. En in heel veel gevallen, dus ook met deze beugel, zijn die dubbel beveiligd. Dus er zit een dubbele uh, versprongen kam op. Dus mocht er eentje oh, een wat tegen de dag falen... is altijd een tweede die nog uh, in werking is. Maar kan een beugel van een dergelijke attractie nou nooit losgaan? Uh, nee. nee dus daarvoor zijn die dubbele beveiligd en die dagelijkse check. En uh, ja... 100% natuurlijk, dat is altijd een kans. En daarvoor zijn die checks zo belangrijk dat je in ieder geval dat probeert te voorkomen. Kijk, als je dus morgens iets controleert, uh, gedurende de dag, de operators die het, iedere rit worden de beurs nog een keer gecheckt, want dat ze even vastzitten, dus de kans is eigenlijk niet heel dat uh, dat een keer gaat gebeuren, alleen ja, We worden omhoog getakeld en uh, ja, of het uh, veilig genoeg is, dat zullen de luisteraars morgen wel horen. Want uh, ja, dan, uh, als ik er weer ben, dan, dan hebben we het overleefd hè. Jammer vanuit, dat horen eh, ben je er weer. Daar gaat hij. naar beneden. Met een parapluutje in Joris en de Draak, Martijn Gymius. Straks, Egypte krijgt eigen kieskompas naar Nederlands voorbeeld. Maar nu eerst. De nieuwe Voedsel- en warenautoriteit is een groot onderzoek gestart... naar de illegale dump van dierenkadavers. Ze constateert een stijging van dode ponies, veulens, schapens en varkens... die langs de weg of in het water worden gedumpt. Goedemorgen, Toon van Hoofd van LTO Nederland... de belangenorganisatie voor de agrarische sector. Goedemorgen. Sinds april zijn in Oost- en Noord-Nederland eh, 36 kadavers aangetroffen... op parkeerplaatsen en in oppervlaktewater. Is dat een stijging? Ja, nou dat is inderdaad een, een stijging... Uh, het is natuurlijk helemaal fout. Uh, bedoel, uh, de, de kadavers uh, uh, horen daar zeker niet thuis. Nee, u klinkt helemaal uh, verdrietig ervan. Ja, nee, het is gewoon een heel slechte zaak. Kijk, uh, we hebben in, in Nederland hebben we een destructiewet. Uh, we hebben ook uh, goede capaciteit om kadavers op een goede manier te verwerken. Ja. En uh, als zodanig uh, dient dat daarop plaats te vinden. Heeft u een verklaring voor die stijging? Waarom, waarom doen boeren dat meer? Ja, nou... We kunnen er naar gisteren, want de, de, degenen die dat gedaan hebben, die, die kennen we niet. Um, maar het zou kunnen zijn dat door de gestegen kosten, uh, zoals we de afgelopen jaren mee hebben gemaakt, dat er uh, veehouders zijn, en dat kunnen professionele houders zijn, maar dat kunnen ook hobbyhouders zijn, die ervoor kiezen om op deze manier hun kadavers te dumpen. Ja, want dat is lekker goedkoop, dat is de gedachte. Ja, precies. Ja. Hoe is het ook gevaarlijk voor de volksgezondheid, al die dode kadavers in, in sloten? Ja, het is natuurlijk heel slecht, want er komen natuurlijk heel veel bacteriën vrij. En het is uh, gevaarlijk voor volksgezondheid en voor de diergezondheid. Dus het is, het is gewoon heel erg slecht. Ja. Wat kost het eigenlijk om een, om een dier te laten vernietigen? Uh, nou, je moet tellen op uh, tussen de 35 en uh, 40 euro. Dat zijn ophaalkosten en verwerkingskosten. Ja, en dat is, dat is niet heel veel toch, zou je zeggen? Nee, maar schijnbaar uh, zijn er uh, mensen in dit land die dat nog te veel vinden. Ja. Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat het goed is dat, uh, dat de, uh, de nieuwe VWA uh, goed toezicht houdt. En dat degenen die, uh, die dit soort uh, praktijken uh, met zich mee bezighouden... dat die uh, in ieder geval geverbaliseerd worden. En uh, dat het aangepakt wordt, want dit moet gewoon niet gebeuren. En anderzijds, uh, kijk, we hebben gezien dat de afgelopen jaren... de kosten gestegen zijn doordat de overheid zich ook... En financiële bijdrage steeds meer terugtrok. Ja. Nou, dan moeten we eens kijken of dat we daar uh, opnieuw afspraken over kunnen maken. U wil een financiële tegenmoetkoming? Nou, kijk, in het verleden was het zo dat een deel van die kosten, omdat het een maatschappelijk belang was, ook voor rekening van de overheid genomen werden. Ja. Nou, en die kosten die zijn op dit moment allemaal voor de houder van de dieren. U zegt net dat het wel gevaarlijk is, uh, die dierenkadavers in, in sloten. Uh, waarom eigenlijk? Want wat is het gevaar precies? Nou, het gevaar is dat dat door het rottingsproces er, er kiemen in het oppervlaktewater komen die vervolgens weer andere dieren of, of mensen kunnen besmetten. Ja. En sowieso dieren die zijn ergens aan gestorven. Nou, het kan ook best zijn dat er met die dieren ook kiemen uh, vrijkomen. Uh, die uiteindelijk ook weer andere dieren besmetten... die daar wellicht ook aan kunnen sterven. Nou, is vee, had ik altijd begrepen, tegenwoordig geoormerkt... dan is de dader toch snel te pakken? Je weet toch waar welk kadaver vandaan komt? Ja, nou, uh, ja, deze veehouders die zijn dan uh, uh, daarop voorbereid. Dus die, uh, die oormerken die worden verwijderd. Iets wat erin kan, kan er ook weer uit natuurlijk. Ja, ja zo simpel is het. Oké, okay, dank u wel. Iets om in de gaten te houden. Toon van Hoofd van LTO Nederland. Print. Is radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het is acht minuten voor tien en ik hoor een telefoontoon. Eerst vochten ze op het Tahrirplein voor democratie. Maar nu er voor het eerst na het vertrek van Mubarak verkiezingen komen, zijn buitenlandse waarnemers niet welkom. Wat de Egyptenaren wel krijgen, is het kieskompas. Maar Nederlands voorbeeld kan de Egyptenaar binnenkort de partijen op internet vergelijken. Politicoloog André Krouwen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de man achter de kieskompas. Um, u gaat met de wereldomroep een kieskompas maken voor Tunesië, Marokko en dus nu ook Egypte. In Egypte bent u het verst met de voorbereiding had ik begrepen. Want daar zijn als eerste verkiezingen. Is dat de reden? Nou, daar zouden als eerste verkiezingen zijn namelijk begin september. Ja. september maar inmiddels zijn die doorgeschoven naar november. Dus we hebben een beetje lucht gelukkig in Egypte. Dat lijkt me een uh, ingewikkelde opdracht voor, uh, om dat in Egypte te ontwikkelen. Want ja, het stikt daar van de partijen uh, en, en bewegingjes. Ja, dat klopt. Er zijn waarschijnlijk zo'n honderd partijen die pogen om geregistreerd te worden. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel nieuwe partijen die misschien nog niet een volledig programma hebben. Dus het wordt heel ingewikkeld om een kieskompas te maken. Vandaar dat het goed is dat we iets meer de tijd hebben. Overigens was dat ook het argument van de kiescommissie daarom te zeggen... luister, partijen hebben echt tijd nodig om te formeren en zich voor te bereiden op die verkiezingen. Er zijn heel veel bewegingen nog gaande, laten we iets langer... De tijd nemen midden in Ramadan is ook geen goed idee om verkiezingen te houden. Of in geen campagne te voeren. Um, um, uh, uh, omdat het dan niet echt eerlijk is voor diegenen die zich echt aan de Ramadan houden. <laughs> Want ja. die kunnen overdag minder. Het, dus de, de, uh, ja, er zijn heel veel problemen om, uh, om uh, een kieskompas uh, te maken. En überhaupt om verkiezingen te houden in zo'n land. Maar ja, wij proberen... Uh, dat op zo'n goed mogelijke manier doen. We hebben gelukkig via de Wereldomroep daar goede contacten... zowel bij de media als bij de wetenschap. Um, en daardoor kunnen we wel hele goede mensen aan het project uh, verbinden. Zitten die Egyptenaren eigenlijk wel te wachten op uw uh, kieskompas? Nou ja, waar Egyptenaren op zitten te wachten... is goede en betrouwbare informatie over partijstandpunten. Uh, ja. En in een situatie waar je weinig goede en vrije pers uh, hebt... Um, is het belangrijk... Uh, dat politieke informatie op een betrouwbare en objectieve manier wordt weergegeven. Uh, en uh, ja, het is in zo'n land waar uh, de pers deels niet vrij is, voor burgers heel moeilijk om een plek te vinden waar eerlijke informatie over partijen wordt gegeven. En ja. wij proberen dus door middel van met een wetenschappelijk team werken, het garantie te geven dat die informatie ook klopt, proberen in elk geval daar een kwaliteitslag in te maken. Ook, ook samen te werken met nou ja, de uh, zeg maar de, de, de, de kranten en de tijdschriften en de, en de internetpagina's... Uh, die ja, het verst durven te gaan echt informatie leveren aan burgers... over wat partijen nu echt onderscheidt. U zegt een land dat deels niet vrij is. Bent u dat wel? Ja, wij zijn daar volledig uh, vrij. We stellen ook hele strenge eisen aan... zowel aan het wetenschappelijk team als aan de mediapartners. Uh, niemand mag uh, uh, die vragen beïnvloeden of zich daarmee bemoeien. Die wetenschappers moeten daarvoor komen... Uh, uh, ...vrij in zijn om die vragen te stellen die volgens hen uh, het beste weergeven uh, waar deze kiezingen over gaan. En we vragen via onze mediapartners daar ook aan burgers wat zij nou belangrijke uh, onderwerpen vinden. Dus we proberen niet zoals in Nederland... Alleen maar dat het kiescompas te maken, maar echt de burgers daar al van heel af aan in het begin bij te uh, betrekken. Ja. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat zij zelf zeggen wat zij belangrijke onderwerpen vinden. Een vrij politiek debat daarover heeft nog maar vrij zelden plaatsgevonden. Waarom wilt u zich eigenlijk mengen in de binnenlandse politiek van Egypte? Zijn dat louter democratische motieven of is het ook gewoon een mooie opdracht financieel? Nou, wij, uh, wij mengen ons helemaal niet in de binnenlandse aangelegenheden van Egypte. Wij geven Egyptenaren alleen een methode. Uh, die Egyptenaren zelf daar gebruiken... want het zijn Egyptenaren die het daar maken... om andere Egyptenaren te stellen waar partijen voor staan. Ja. Dus het enige wat wij doen is, wij hebben een methode ontwikkeld om goede en betrouwbare en ook leuke informatie te geven over politiek. Want je kan namelijk zo'n testje doen en dan weet je welke partij erbij staat. Dus niet heel ingewikkeld, maar gewoon iets leuks. En dan kun je nog iets analyseren. En alleen die methode geven wij over. Maar het is voor ons uh, uh, uh, totaal niet de bedoeling. Het interesseert me helemaal niet wie daar de verkiezingen wint. Dat, daar ga ik nee, niet over. Nee. En is het zo dat al die politieke partijen waar we het net over hadden... het zijn er nogal wat, zitten te wachten op buitenlanders... die dit soort vragen gaan stellen aan hun kiezers? Maar ook, wij, ook vragen uh, worden niet gesteld door buitenlanders. Nogmaals, het zijn ja. Egyptenaren, het zijn twee Egyptenaren uh, die de uh, academische teamleider zijn. Tien Egyptische wetenschappers die de tool maken. Het enige wat wij doen is uitleggen hoe je dat doet en hen daarin technisch ondersteunen. Maar de hele inhoud, de vragen, de plaatsing van de politieke partijen, de keuze ja. erin... worden allemaal door Egyptenaren zelf gemaakt. Want het is niet de bedoeling dat Nederlanders Egyptenaren gaan vertellen... Waar uh, ze voor staan. Nee. En wij doen dat in 30 landen met Kieskompas. In geen enkel land gaan wij vertellen wat kiezers uh, moeten stemmen. En uh, overal waar we Kieskompas maken winnen en verliezen in verschillende partijen. Het, uh, uh, uh, het gaat ons er niet om dat wij uh, uh, kiezen in een bepaalde richting gaan lopen duwen. Ja, nee, u rijdt alleen maar aan. Het systeem, dat draagt u over ja, eigenlijk. precies. Wij leggen uit hoe je burgers op een leuke manier, een interactieve manier... Want je, doet na, je, je geeft namelijk gewoon antwoord op 30 vragen met wat jij zelf vindt. Zonder ja. te luisteren naar die schreeuwlelijke van politieke leiders. <laughs> nee, wat doet je nu ja. zelf? En kijk dan eens wat die partijen daarvan zeggen. En dat is allemaal volkomen controleerbaar. Kieskompas is volkomen transparant. Met iedere druk op de knop kun je zien waar die partijen van staan. Want we linken door dan naar de tekst uit hun verkiezingsprogramma. Okay. En we zorgen dat met die mediapartners van de Wereldomroep. ook het debat over issues eigenlijk. En daar ga ik nu een punt, de... punt zetten. Dank u wel, André Krouwe, politicoloog over de kieskompas in Egypte. We gaan naar het nieuws van 10 uur met Jan van de Putten. We zijn zo bij je terug. Het is toch lariekoek om te denken dat omdat iemand een bepaalde huidskleur heeft, hij minder racistisch zal zijn. Prem Radagasjoen -e op weg naar het nieuws. Discriminatie of racisme is van elk volk. Op zoek naar de bron. Als je zegt je bent geen Nederlander, dat je je al uitsluit. Dat nee, niet gezegd. Je moet ons geen woorden in de mond leggen. De wereld op uw stoep. Dat is een portnet vind ik gewoon. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Word donor en bekijk de stand op ja-of-nee.nl Bent u ondanks Japan ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2-vrije energie van Atoomstroom. Stap direct over of vraag een vrijblijvende offerte aan op Atoomstroom.nl. Juist nu. Fashion? Nee. nee, daar geeft u van mij nou helemaal niks om.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 Dit is Radio 1.